Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De uitgelekte Prinsjesdagplannen betekenen niet dat een nieuw kabinet dichtbij is. In die plannen staat dat er miljarden uitgegeven gaan worden aan klimaatplannen... en miljoenen aan de aanpak van criminaliteit, schrijven RTL Nieuws en De Telegraaf. Maar de plannen zeggen verder niks over welke kant het op gaat in de formatie, zegt verslaggever Arjen Noorlander. Uh, nee, helemaal niet. Dit is gewoon wat er nodig is om te voorkomen dat Nederland vastloopt volgend jaar. Er is geen kabinet, dat gaat er ook niet. Komen voor Prinsjesdag, de agenda doelen zijn er en dus moet er veel geld naar klimaat. Criminelen wachten niet op een nieuw kabinet en dus moet er toch echt iets gebeuren aan de aanpak van de zware criminaliteit. Dus dit zijn de enige dingen die het oude kabinet nog kan doen. De gevangenis in Sittard in Limburg gaat aangifte doen tegen een eigen gevangene. Die gooide vandaag vanaf de derde verdieping een tafel en andere voorwerpen naar beneden. Waarom is niet duidelijk. Hij moest naar de isoleercel daarna, maar er raakte niemand gewond. Een medewerker van een coronateststraat in Zuidland bij Rotterdam is onverwacht geprikt door een schorpioen. De medewerker was bezig met het uitpakken van een partij knuffels uit China. Kinderen die getest zijn krijgen soms zo'n knuffel. Maar tussen de knuffels bleek die schorpioen te zitten en die prikte de man in zijn vinger. Hij is voor de zekerheid nagekeken in het ziekenhuis, maar er was niet veel aan de hand. Ze krijgen wel 30 wanhopige telefoontjes per dag bij de kervenstalling in Ter Apel in Groningen. Vakantiegangers willen na hun reis weer de camper of kerven tot volgend jaar ergens droog op een plek neerzetten. Maar er is simpelweg geen plek meer, zegt Marleen. Je merkt echt dat er nu heel veel mensen zijn die... Uh, voor het seizoen een caravan campertje gekocht hebben. Niet nagedacht hebben van goh, na de vakantie moeten we hem ook nog kwijt. En nu tot de conclusie komen dat dat toch lastig gaat worden. Omdat eigenlijk alle stallingen in de buurt ook vol zijn, heeft Marleen slecht nieuws voor iedereen die belt. Ja, ik zoek maar één plekje. Ja. Maar ja, vol is vol. Je kunt ze niet gaan stapelen. Ja, en dan moeten ze toch zelf verder gaan zoeken. Het is echt een gekke huis.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 En toen uh, volgde ik op een gegeven moment uh, de Daily Dutchy uh, van Conjo Vergeer van, uh, van Indie Excel. Die kwam uh, met dit. En ik denk eigenlijk best ook wel bruikbaar. En, uh, want, uh, want ja, ik kwam erachter dat uh, deze band uit Amsterdam komt. En dan is hij zeker uh, voor 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf uh, wel te gebruiken. Dat is. Uh, en uh, aangezien ik me met uh, nieuwe releases moet uh, straks gaan bezighouden. Uh, zijn dit uh, natuurlijk wel uh, de leuke dingen die we uh, kunnen melden uh, in dat opzicht. Want. Het is nog niet eens zo lang oud. Ik geloof een week of twee. Dus, uh, dus ja, het is nog redelijk vers allemaal. Welkom bij het laatste uur. Uh, wel het tweede uur van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Marge in een omdat je hem nerd heb, uh, bent, dan is dit alweer het derde uur. Maar goed, uh, sowieso hebben we uh, Kai zo direct nog uh, met uh, drie nummers nog. Ja. Yes. Ja. Uh, dan, uh, ik, ik tel uh, dat er sowieso vier heb je er gemaakt uh, van deze EP. Dus een uh, stiekem uh, de vijfde. Kun je die al weggeven? Nou, nou, nee, nou we gaan uh, juist nog eentje van de EP doen. Ja. En dan twee andere. Oh, oh. Oké, okay, oké. Okay. We, dus zijn... nou, we gaan wat nieuws horen. We gaan ook mee. nog. Dus we krijgen gewoon nog regelrecht uh, nieuw materiaal. Uh, zoals uh, Jacob die Edward dat in maart heeft uh, gedaan met Sincerely Jacob. Die zit er trouwens wel in. Uh, die, die speelde hem al in maart. En nu pas brengt hij hem uit. Dus, uh, kijk, ja. ja. Ja, even over, over Jacob die Edward gesproken. Want uh, dan kijk ik ook weer jou aan, Kai. Want uh, hij heeft ook uh, nog even onderdeel uitgemaakt van het uh, NH-pop-verhaal, toch? Ja, ik ben hem dus gewoon niet, niet tegengekomen bij de traject. Oh. Maar, maar ja, inmiddels... Uh, dus ben je wel bekend met, uh, met zijn Ach, muziek? Ja. ja, overal langsgekomen. Joh. Die jongen doet het zo lekker. ja. ja. Ja, wat, wat, wat spreekt jou zo aan in de, zijn muziek? Nou, ik heb laatst... Uh, had hij wat achtergrondinformatie over. voor mij kreeg hij toen een, uh, een... zeg maar een, een subsidie voor het maken ja, van zijn ja, nieuwe ja, tracks. Ja, klopt. En daar had hij een heel verhaal bij van hoe hij dat allemaal zag. En het ging ook, de, de subsidie ging ook gebruiken voor het artwork en de kunst. Dus... Ja. Ook een videoclip. en weet ik Dus een hele visuele uh, vertaling van zijn plaat, volgens mij. Ja. En ik vond het zo vet hoe hij daarover nadacht. Dat was echt heel inspirerend. Dus ja. Heb je het dat, ook gezien, uh, het uiteindelijke resultaat? Nou, hij is er nog mee bezig. Die plaat moet oh, ja. voor mij nog komen, dit najaar. Dus uh, uh, je je bedoelt, uh, ja, de, de hele EP, die ja. komt nog, uh, ja. Ja. daar ja. heb je het over. Nee, ik, ik dacht dat je alleen het over Sincerely Jacob... maar uh, da, daar zit de clip inmiddels uh, nu bij. Dus, nee, die uh, hebben we nog niet gezien. Die heb je nog nee. niet gezien. Nee. Nee. Nou, die, die, die, ja. die heeft hij deze week online uh, gezet. Heb jij hem gezien? Ja. Nee, zeker niet. Nee, oké. Okay. Nou, uh, we, we draaien hem zo. Uh, dat, dat zo, maar eerst gaan we nog uh, iets uh, draaien die nagelvast uh, erin uh, zit. Bovendien, heb ik me laten vertellen, is het optreden in de Sinetol van... Deze band en de band die de Support Act uh, doet. Maar die komt niet uit Noord-Holland. Uh, die komt uit Zuid-Holland, uit Den Haag. Dat is de Crashing Bats. En die band waar ik het over heb, dat is Von V. Maar die zit er al zo lang in, in dit, uh, in dit lijstje. Dus uh, laten we hem dan ook maar weer uh, laten horen. Openly Remember. ...een hele goede pen bij gehad. Deze Mariska Lialing van Von Vee. Uh, gaat. Uh, het is best een heftig uh, verhaal... ...want het uh, gaat over een uh, sterfgeval binnen de familie... ...en zij was degene die uh, degene een beetje meer, meer begeleidde... Bij, ...bij dat uh, proces. Openly remember. Um, we gaan uh, praten met Neko. Goedenavond. Hi. Hallo. Uh, want uh, dat is ook uh, een goede aanleiding. Want het is een thema wat uh, bij, bij heel veel millennials speelt. Uh, wat jij hebt geschreven. Maar voordat we dat doen. Uh, eerst over... Uh, want, want, uh, want ja, dit is een project, hè? geloof ik toch? Of, of zie ik dat verkeerd? Ja. Nee, dit is een project. Het is mijn... Uh... Mijn solo-project. Ja, uh, want uh, de, de mensen die een beetje jou volgen... die zien ook uh, de naam... Uh, ja, want uh, je echte naam is uh, Robin de Geus... maar uh, dat, uh, dat moeten we heel snel weer vergeten... maar je maakt ook onderdeel uit van, ja. Ja, van uh, 45 Acid Babies. Ja, klopt. Ja, ja is, dat, uh, is dat dan meteen ook van... nou, dat is een band, uh, daar, uh, daar geef ik mij als een bandlid uh, uh, bij... en ik wil toch ook iets van mezelf hebben... Is dat een beetje ook de reden waarom Neko is ontstaan of niet? Ja, ja, ja absoluut. Ja? Ja, ik heb eigenlijk in het, uh, in het verleden in heel veel bands gezeten. Ja? En met best wel, een, ja, in best wel een breed spectrum, zeg maar. Ja. Heel veel soorten muziek gemaakt. En ik vond het wel heel interessant om te kijken wat er zou gaan gebeuren als ik echt zelf alle keuzes zou maken. Dus als, als, ja, wat er zou gebeuren als ik zelf echt muziek... Uh, ...uit mij zou laten komen wat er dan zou komen. Dus dat is Neko geworden. Ja. Uh, uh, was dat uh, voor jou verrassend? Of uh, dat je bij jezelf dingen tegenkwam... ...hé, hey, dat had ik nog nooit achter mezelf gezocht? Um, nee. Nee, het is een soort van kristallisatie van al die dingetjes... ...die ik dan toevoeg aan al die band. Ja. Um, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, het kan toch kan zijn dat je bijvoorbeeld eh, binnen een band, dat je een bepaald strambien en dat je dan toch zegt, nou dat zou ik anders doen als ik het uh, voor hetzelfde uh, voor het zich had, uh, zoiets. Ja, nee dat is waar. Nee. Ik heb wel een soort van steeds meer ontdekt wat, wat echt een soort van mijn sound is. Hmm. En dan andersom inderdaad ga je dan herkennen dat je eigenlijk die dingen ook in die andere band zit, maar die had je nog nooit op die manier geïnteresseerd. Ja. Uh, zie jij ook uh, dat het misschien een, een bepaalde versterking zou kunnen zijn? Dat je dus zelf uh, uh, verkenningen kan doen... en dat je die uh, verkenningen misschien meeneemt binnen uh, de bente... Uh, waar je ook actief uh, voor bent, of niet? Um, ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja? Ja. Ah, dat is, dat, dus het, uh, het zijn uh, twee, misschien twee communicerende vaten, als ik je zo begrijp. Twee communicerende, sorry? Twee communicerende vaten, of uh, ja, hoe noemen we het... Uh, wat, wat bij het ene kan gebeuren, kan ook bij het andere gebeuren. Zoiets. Ja, ja uh. en, ook, en ook inderdaad andersom. Ja, dat ik uh, mijn He? band bepaalde kanten op ga... en dat die toch doorstuipelen in mijn eigen werk. Ja, even over je eigen muziek. Eh, want hoe uh, ja, beschrijven het is? <readiness> ja. Uh, ik denk... Het is altijd moeilijk om je eigen muziek te beschrijven... maar ik denk dat, uh, dat mijn muziek gaat echt om mijn liedjes. Hm. Dus ik probeer echt liedjes te schrijven... die gewoon in puurste vorm, dus uh, compositie en tekst, hmm. Echt gewoon op zichzelf staand zijn. Ja, um, is het ook zo dat je bijvoorbeeld um, een, een thema pakt, hè, wat jou zelf raakt, of kan het ook over jezelf gaan? Um, het is vrij autobiografisch, hmm. alle songs die, uh, die ik schrijf met Neko, of in ieder geval nu in deze periode, ja. die, um, ja, die heb ik meegemaakt, dus dat zijn gevoelens waar ik mee worstel. Um, ja. Ben ja, je een gevoelsmens ook, uh, en juist in deze tijden, dat het allemaal zo... Uh, ja, het, het is best wel een beetje lastig, lijkt mij zo, ja. in deze tijden. Ja, nee zeker, Ja, ik zou mezelf wel uh, zien als gevoelsmens. En ja. inderdaad, in deze tijd vaak ook <laughs> ja. in de war over mijn gevoel. Ja, uh, uh, uh, uh, want, want ook in, de, in, de, in deze tijden uh, volg je natuurlijk ook uh, het, uh, het nieuws op de, volle, uh, op de voet, neem ik aan, als het uh, gaat om optredens en dat soort zaken, want... Voor jou ja. altijd hetzelfde. Jij wil natuurlijk ook graag uh, je muziek uh, voor een uh, breed publiek uh, laten horen. Zeker, ja. ja. Uh, ja. Ho ho ho zi hoe zie jij dat uh, nu, op dit moment, uh, de, de wereld zoals uh, die er nu uitziet? Met uh, geen optredens en dat soort zaken? Ja, wel vrij jammer. Ja? ja Vooral in het opstarten van een project is het een beetje gek. Maar live is toch altijd wel een groot deel ervan. Ja. Ook, ook voor naamsverspreiding. Zeg maar. Je gaat gewoon echt spelen en mensen zien dat... En vertellen het door en zo. En dat is nu gewoon helemaal weg. Dus dat, dat gaat wel stroever. Ja, wat, wat, wat kan je live wel kwijt... Uh, wat je normaal gesproken in de studio niet kwijt kan? Ja, ja toch gewoon ja, connectie met, een directe connectie met het publiek. Ik weet niet. Muziek komt live wel echt meer tot leven. Of nou ja, als je het goed speelt. Ja, ja, ja. Maar, uh, is die het... hele experience die, die heb ik nog niet kunnen geven aan mensen. Dat vind ik wel jammer. Ja, is het ook een wisselwerking wat je krijgt uh, van het publiek als je optreedt? Ja, zeker. Hm? Zeker. Gewoon een goede show geven en merken dat mensen het heel tof vinden. Dat vind ik een van de, van de vetste dingen. Ja. ja. Uh, dan dan uh, terug naar, uh, naar jouw single. Uh, die, uh, nou, ik geloof twee weken terug heb je hem uitgebracht, hè? dacht ik. Ja, ja. ja klopt. Um, um, want uh, het, het gaat over een thema. En ik denk, ja, dat is uh, voor mij... Want ik heb er best wel wat over gelezen van mensen. En ik uh, heb uh, op de sociale media behoorlijk ook... Uh, vrienden uh, die uh, in die leeftijd zitten, tussen de 20 en de 30, en die lopen daar uh, vaak tegenaan, uh, met wat, uh, wat jij uh, beschrijft uh, met, je, met je nieuwe single. Ja, ja, ja klopt. Ja. Klopt, ja. Waar gaat het over? Uh, het gaat over de, de millennial problematiek. Ja. <laughs> en, uh, ja. Millennials die zijn uh, vaak, of in ieder geval ik, opgevoed door onze ouders met het idee van dat we dat we alles kunnen bereiken. Mm. En uh, dat als we maar hard werken, mm. dat dan alles mogelijk is. Ja. En nou ja, terecht, ik denk ook dat je dat moet doen. En dat gebeurt ook uit liefde. Ja. Uh, maar er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Namelijk van, oké, okay, je kan dus alles bereiken. Dan moet het ook maar lukken. Ja. En als het niet lukt, ben jij ook alleen verantwoordelijk daarvoor. Dus het brengt ook heel veel druk met zich mee. Ja. En die druk, dat beschrijf je eigenlijk uh, op deze single? Ja, ja, precies. Een soort van angst voor het vader. Dus een soort van faalangst die, die een beetje inherent is aan uh, het zijn van een millennial. Ja, ja want uh, ik kan me voorstellen dat er best nog wel... Uh, uh, want wordt daar eigenlijk een beetje te lichtzinnig over gedacht in jouw ogen? Um, ja, misschien wel. Ik denk in ieder geval dat veel mensen het niet doorhebben. Dat, ja. ze, dat ze dat aan het doen zijn of dat ze daar last van hebben. Ja. Je, want die werken zich helemaal kapot. En uh, gaat helemaal niet goed. En durf je dat nou, die durven niet aan zichzelf toe te geven dat het niet goed gaat. Want je kan alles aan. Ja. ja. <laughs> en uh, en nou ja, die werkt zichzelf helemaal de grond in. En hebben vervolgens heel lang nodig om daar weer uit te komen. Ja. Uh, het, het, het, het verhaal wat je beschrijft is jouzelf natuurlijk ook overkomen. Want anders had je er niet over geschreven. Precies, ja. ja. Ja, inderdaad. Drie jaar geleden raakte ik in een, uh, een burn-out. Eigenlijk gewoon precies om die reden. Ja. Ik uh, was veel te veel aan het doen. Hm. En... Uh, een lange tijd ging dat heel goed, maar stiekem onderhuids ja, waren er ook al tekenen dat het gewoon uh, minder goed aan het gaan was en uh, dat ik gewoon aan het verzwakken was. Mm. Maar ja, ik, ik weet je wel, gaf het niet aan mezelf toe. Dus toen is het op een gegeven moment dus helemaal misgegaan. En daarna ben ik uh, met een psycholoog gaan praten en die heeft toen ook gezegd van ja, dit gebeurt best wel veel bij mensen van jouw leeftijd. Ja. En toen ben ik dus ook uh, daar een beetje over gaan lezen en zo. Ja. En toen dacht ik van, ah oh ja, oké, okay, dit is wel een goed onderwerp om een liedje over te schrijven. Dus als een soort van boodschap naar mezelf. Ja. Weet je wel van, doe rustig aan en ze nu dan falen, is oké. Okay. Want ja, het hele leven is uh, één grote trial and error eigenlijk. Ja. <laughs> ja. En het is de enige manier waarop je leert. Ja. Dus gewoon niet bang zijn om, uh, om ze nu dan te falen. Ja. Uh, want wat, wat ik gemerkt heb, is dat die single, uh, ja, ik zou bijna zeggen, reten goed wordt opgepikt. Hè? Door, uh, door alles wat met, uh, met indie en uh, alternative lijstjes uh, wordt, uh, wordt gedaan. Hè? Ook uh, gewoon de media, uh, die, die, die ziet dat uh, ook. Hè? Met, uh, met dit, uh, want het is een voltreffer, uh, wat, je, wat je aanroert uh, in dat opzicht. <laughs> ja. Ja, ja, ja, tenminste, hij uh, gaat oké. Okay. Ja. Vorig ging iets beter, maar... Uh... <laughs> Ik bedoel, dat kan gebeuren. Ja, oké, okay, maar goed. Maar, de, maar deze ook. Ik bedoel, ik lees uh, veel uh, dingen hierover... over deze single die je gemaakt hebt. Omdat het iets... Okay. Uh, uh, uh, aan iets voldoet... Uh, uh, in de ogen van de pers. Want dan zouden ze er dus niet over beginnen, denk ik. Ja. Maar, um, goed. Uh, even over... over uh, jouzelf. Waar ben jij op uh, te vinden op het uh, wereldwijde web? Uh, ik ben op Instagram te vinden. Hmm? Neko Crybaby Official heet ik daar en op uh, Facebook, gewoon als Neko. Oh, helemaal goed. Uh, ik heb nog geen site, maar uh, die gaat er vast op een gegeven moment komen. Eh, nou, uh, ja, we en ik neem aan dat dit ook uh, de opmaat is naar meer uh, werk wat je, nog, uh, wat je nog in de pijplijn hebt zitten. Ja, zeker, zeker. Ik ben uh, nu bezig met het schrijven van een plaat. Uh -huh. Wanneer die gaat komen is nog niet uh, helemaal bekend. Ik probeer ook lekker mijn tijd te nemen. Het is ook met, uh, met een band als uh, 45 Acid Babies, ja, is er soms niet heel veel tijd over. Ja. Maar ik blijf er steady aan werken. Dus op een gegeven moment uh, gaat het album er zijn. Ik ga nog twee singles daarvoor uitbrengen. Ja. Ook die data zijn nog niet bekend, maar uh, ja, die, gaan er, die zitten er wel aan te komen. Ja. Dus uh, ja, stay posted. Alright, dan uh, zullen we hem nu laten horen: Neko met uh, Poor Millennial Crybaby. Yes. Dat was een Neko met uh, Poor Millennial Crybaby. Uh, nou, uh, Kirina, we, we hebben nog wat uh, te goed hè, van, uh, van Kai. Zeker, dus. ik ben heel nieuwsgierig. Ja, want uh, we hebben het uh, doorgekregen. En uh, hij gaat sowieso uh, een nieuw nummer uh, spelen. Dat, uh, dat, uh, dat is uh, de eerste die we zo dadelijk horen. Dat uh, is me en you. Maar uh, Kai. Je gaat ook weer Suicide spelen. En dan zie ik altijd, uh, oh god, dan word, word ik alweer. Uh, daar heb jij mij altijd wel een hele gevoelige snaar mee, ge mee geraakt. Hè? Met dat nummer. Dus, uh... Ja, nou, ja, we en, gaan uh, hem gewoon doen. Speciaal voor jou dan. Hè? Ja, ja <laughs> ik was er al bang voor. En uh, als laatste uh, over van uh, de huidige CP, uh, de EP, This Lonely, uh, This, This Lonely Night. Hè? Dus, Klopt, uh, ja. um, we gaan beginnen met uh, Me and You. Yes, thanks. with de tissues erbij gaan halen, want uh, daar <laughs> komt hij weer. Uh, seaside uh, van, uh, van Kai. Uh, en dat is uh, vorig materiaal. Ja, daar gaan we. Oh. Pak de tissues. I miss you, I see on a hill by the seaside Echt een uh, mooi nummer, Kai. Dus uh, ja, dat was een, uh, Het zijn altijd een van die momenten dat ik denk van. Dat is muziek waarbij het onder je, bijna onder je huid kruipt. Dus dit, uh, dit uh, is zo, ook uh, zo eentje. Uh, de laatste, dat, uh, dat is weer van uh, de meest recente EP. Ja. Die je uh, uh, een maandje of twee, drie geleden hebt uitgebracht. Ja, in mei. Uh, dus ah, dat is alweer langer. Hoe hard de tijd gaat zussen. Uh, <laughs> het, het is voorjaar was dat ja. uh, toen. Uh, ja. En toen was er sprake van dat je uh, meteen zou komen. Maar goed, daar hebben we het al over gehad <laughs> uh, natuurlijk. Het uh, dat waren uh, heel veel valse starts uh, geweest, maar vandaag Zo. is hij uh, ja. goed weggeschoten. Over... Ja, de over. laatste. En dat was trouwens leuk voordat we beginnen van... Uh, bij de vorige keer dat we hier waren, ja. toen, toen met Sam en Bonner er ook bij. Ja. Dus speelde ik deze en toen zei hij van... hé, hey, dat moet een nieuwe single worden. En dat hebben we ervan gemaakt. Ja, <laughs> ja dat weet ik wel ja, ja, ja, dat <laughs> weet ik. Nou, dan heb je uh, misschien dat hij alsnog als een uh, single wordt... Uh, ja, we hebben, toen, uh, we hebben een mooie videoclip bijgemaakt. Dus iedereen bij die hem wil checken. Uh, Oké, okay. nou, dat is mooi. Dan, uh, dan kunnen we hem er nog eens even gewoon erop zetten op het uh, lijstje. En dan kunnen we hem nog een keertje. Ja, nou, dat gaan we nog wel over doen. Ja. Over is dit uh, van uh, Kai. Kai met uh, het laatste nummer over. We hebben er nog een paar uh, te draaien. Bijvoorbeeld deze, de Covid. Hey. Ja, die had, jij, die had jij nog, uh, nog gevonden. Uh, wat een switch? Ja. ja de first. switch. Ja, we moeten wel even weer uh, Even wat uh, pittige muziek uh, <laughs> er even doorheen gooien. Uh, dit is van de EP en je hoort de single als het ware. Go on. Ja. you? Stains on the bathroom walls will serve you well. Screwed reminder. mensen die mij stil weten te krijgen... dat is uh, bijvoorbeeld uh, Mariska Lilaling, Lialing... met uh, dat nummer van, van V... Met, uh, met Openly Remembered. Dat is één. Uh, uh, Lassette Tessa Lamers, weet mij stil te krijgen. Uh, Kai weet mij stil te krijgen met Seaside. Dat, uh, dat, daar is hij wel in geslaagd. En ook deze Jacob D. Edward is er ook in geslaagd. Want uh, ook hij heeft een fantastisch nummer afgeleverd. Dat komt een beetje toch wel een beetje jouw richting op uh, Kai, want jij hebt ook een beetje die melancholische onderlaag en eigenlijk haast. Ja, uh, uh, uh, mijn vrienden op de dinsdagmorgen zeggen: jee, het is ook soms wel eens een beetje deprimerend, zeggen ze toch wel eens. <laughs> dus wat, uh, dus, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. ja, ja, dat is de overlapping denk ik. Maar uh, uh -huh. voor voor de rest maakt uh, Jacob uh, hele mooie akoestische songs waar ik meer uh, met de elektrische gitaar. Uh, Doe. Maar, maar inderdaad, qua melancholisch heb je voor mij wel een heel erg uh, goed raakvlak uh, ja. te pakken. Dus Even kort, waar komt het vandaan eigenlijk? Bij jou? Dat melancholische? Ja, dat, dat, ben, dat ben ik een beetje. Okay. Dat is wat, wat uit, uit de pen komt. Wat ik hier om mee optreed, dat is ook echt gewoon. Ja, dat komt op papier rauw uit, uit mijn hoofd. Dat ben ik. Hmm. Ja, nee. de liedjes die je hoort, dat, dat ben ik ook gewoon als ja. persoon, zeg maar. Oké, oké. Het zegt ook iets over jezelf eigenlijk. Ja, heel ja. veel eigenlijk. Ja. Hartstikke goed. Uh, leuk dat je weer geweest bent. Ja, bedankt. Bedankt. Ja. Ja. Ja. Um, Kirina, want uh, we hebben nog iets ja. uh, wat we van half moeten uh, met 3 uh, voor 12 holland ontvroegen. Want het is, het is natuurlijk niet voor niks. Nee. Vertel, wat. Uh, wat wat is uh, het probleem nog? Of tenminste, nou, het probleem? We kijken in kansen hè? Ja, oké. Okay. Nou, okay. Je hebt kans. Ik maar dan moet je er iets voor doen. Naar nieuwe redacteuren. Dus ja, ja hou jij van muziek? Uh, wil jij experimenteren met schrijven? Uh, ja, hou je van concerten? Of misschien de releases, misschien wel radio trouwens. Mag Dat ook. kan ook. Maar nu specifiek ben ik op zoek naar mensen die uh, muziekredactie voor ons willen doen. Ja. Dus uh, dat kan in de vorm van een concertverslag zijn, dat kan in de vorm van een interview zijn. Misschien heb je wel een idee om een column te beginnen. Hmm. Uh, kom vooral met je ideeën, want ja, we staan ervoor open en het is ook hartstikke leuk natuurlijk. Ja, uh, dat, dat sowieso. Waar moeten ze dan zijn? Een mailtje sturen? Uh, mailen naar 3 voor 12 Vragen kunnen ze aan mij stellen, Querina Gijzen. En. Um, Komt al, al ja, goed, denk ik. Het staat op de socials. Op de socials staat op het ook. De socials. Juist. Uh, dank uh, dat je ook weer geweest bent. Zeker, gezellig. Ik denk dat het de uh, volgende keer weer de vierde uh, donderdag wordt van september. Dan zijn we alweer, uh, dat staat de 23ste even uit mijn hoofd. Mm -hmm. um, we sluiten af. Uh, dat is ook een bandje die jij leuk vindt. Komt uit uh, uit de horen. Ik zag een duim uh, erbij staan. Simulation Adaptation. Dan gaan we daarmee afsluiten. Um, wat uh, mij en wat jou betreft, graag tot de volgende maand. Tot de volgende. En uh, wat Marcus betreft, uh, nou, dat zal wel, wel over tien weken zijn. Want, uh, die, uh, want volgende week uh, moet hij weer wat anders doen. Uh, dit is No Man's Land Part 2. En volgende week is er dus waarschijnlijk een gewone reguliere uitzending. met af en toe een telefonisch interview. Dag hoor! We've got so much more to show you Well won't you follow us and get a little lost Now we really get to know you Step by step you seem to forget About the things that may control you And all that's left inside your head Is this need you cannot suppress So come on, light your cigarette And come along with me It's time to move your feet When the music's right And the sun shines bright There's nothing else we need There's no thing you can do wrong When the urge to move is strong Don't have to wait for the perfect song Sky and see what you find. There's no need to be shy, cause out here there is just you alive. Now that you found a way to spend your day, you shouldn't hesitate to join us. Though so people might look strange as they walk away It doesn't matter what they say Mhm, mm okay, I think I get it now Am I doing this right? Don't wanna be left behind All day and all night It's time to take flight We won't stop till we're out of sight There's no thing you can do wrong Do it. Out here there is just you and I